Beleggers reageerden positief op het nieuws... dat Griekenland een nieuwe lening krijgt van 8 miljard euro. Ook goede cijfers van fastfoodketen McDonald's... en andere grote Amerikaanse bedrijven zorgden voor optimisme. De Gouden Televisering voor het beste tv-programma... is uitgereikt aan Football International. Dat wordt uitgezonden op RTL 7. Het praatprogramma van Wilfred Gené en Johan Derksen... kreeg meer stemmen van het publiek dan de twee andere genomineerden... The Voice of Holland en Wie is de Mol... De zilveren ster voor tv-persoonlijkheid van het jaar ging bij de vrouwen naar Linda de Mol... en bij de mannen net als vorig jaar naar Jeroen van Koningsbrugge. De prijs voor nieuw tv-talent was voor Guus Meeuws in Ik hou van Holland. De gouden stuiver voor het beste jeugdprogramma werd uitgereikt aan de makers van Taarten van Abel van de VPRO. Tot beeldbepalend programma uit de kanon van 60 jaar televisie werd gekozen Man bij het hond.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 Dora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending van 22 oktober 2011. Het wordt weer een prachtige radionacht. Dus ik hoop dat u geen druk weekend voor de boeg heeft. Want dan zou u daar wel eens met slaaptekort aan kunnen beginnen. Even in vogelvlucht wat u allemaal te wachten staat. In het laatste uur een aflevering van de Vitale Vrouwenmaand. Daarvoor de journalist en schrijver Rudy Cross... Piet Noordijk passeert de revue, Christina Deutekom laat van zich horen... en we starten natuurlijk met Vlucht in het Verleden. Een deel van schoolgaand Nederland ziet de herfstvakantie alweer geëindigd. Een ander deel kan juist van de verworven vrijheid gaan genieten. Een mooie aanleiding voor een aflevering van Negenheid de Klok met het thema school. Er zijn diverse sketches te beluisteren, waaronder De Moderne Onderwijzer, Kaugom en Rapport... De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het Caro Amusementsorkest. onder leiding van Klaas van Beek. En een keur aan acteurs geeft acte de présence. in deze aflevering uit oktober 1951. Luistert u naar 9 heet de Klok. Het is weer zaterdag. Het is weer 9 uur. Wij brengen u. Negenheid de klok Met teksten van Douwe Stellingwerf, Stan Haag, Hans de Vries, Aad van Engelen, Flip Poort en van de Samenstellers Composities en arrangementen, Germatte en Klaas van Beek De klok heet. Tijd voor Negenheid de klok u hoort ze negen slagen op alle zaterdagen. Tijd voor negenheid de klok. In heel ons land is negenheid de klok. De klok gaat leren schrijven want dat kan niet nog niet goed en als u uw best niet doet moet u na afloop blijven. 1 2 3 4 5 6 7 Ach, negen, het de klok. hey, hey, hé, hé, hé, jongelui, wat is dat voor een herrie hier? Is de meester dan niet? Nee, die is met de muziek mee. Ja, kerel, hoe gaat het met je? Nog steeds voor de klas? Zo, ouwe Turk. Ja, nog altijd, hoor. Zo, bevalt het je nogal? Ja, voor zijn roodkoper, hoor. Ja. Niks aan de knikker. Oh, maar jullie salaris is toch niet zo best, wel? Nou, ja. Ik verdien geen rode rug, hè. Maar poen is poen. Uh, wat ik zeg, bro. is die meneer Terhorst nog steeds hoofd van de school? Die ouwe Piet? Ja. ja, die is nog altijd baas, hoor, van het afgebrande dorp. Ja, ze mochten die tent wel eens een verfje geven. Ja, hoe gaat het met je vrouw? Appie Kim, hoor, Appie Kim. hebben eeuwige leven. Oh, en de kenders? Bellen met een rood randje. Oh. Nou, dat is fijn, hè? Zeg, weet je wie ik gisteren zag? Nou? Een oude schoolkameraad van ons, die Kees de Winter. Hé. Hey. Oh, wat heeft die een zaak tegenwoordig? Als het iemand van de wind is gegaan, dan is hij het wel. Ja. ja, de vorige week zag ik hem nog in de hoofdstraat. Ja. Als een maleier. zeg. Hij was net bezig voor een bus over te steken. Oh, en, en kwam die heel huid over? Hartstikke. Een man, wat spreek je toch voor een ruwe taal tegenwoordig? Hartstikke, een knots, een apikem. En als een malijer, dat is toch geen taal voor een onderwijzer. Vroeger sprak je tenminste beschaafd Nederlands. Ja, vroeger. Maar toen had ik jou zo nog niet in mijn klas. Meester, meester viermal twee is zes. Waar heeft mij geholpen? Weet je nog, ik was m'n schooltas kwijt Jonge, jonge, jonge, wat een tijd Meester, meester, eenmaal één is een twee Omdat uit de kine, ja, dat valt niet mee De meester uit mijn klas was vaak humeurig Hij had dan onze zwakke plekjes door Al was die brave man ook zikke neurig we toch wel het beste met ons vol. Ik denk met weemoed aan die oude meesterpruis Meester, meester, viermaal tweeën zes Pa heeft mij geholpen bij de les Meester, meester, wat is het met de deed? Eerst een dag ik leerde, ABC Weet je nog, ik was mijn schoolkaskdij Jonge, jonge, jonge wat een tijd. Meester, meester, eenmaal even streep. Omdat uit de chemie, ja, dat valt niet meer. De meester uit mijn klas droeg zwarte sokken. Hij liet je soms voor straffend staan. En als ik voor mijn best wel eens mocht jokken. Dan keek hij mij alleen doordringend aan. Ik denk met weemoed aan die oude meester terug. Meester, meester Hier maakt weer zes Waar ik mij voor bij de les Meester, meester wat is met een T Eerst totdat ik leerde ABC Weet je nog, ik was mijn schooltas bij Jonge, jonge, jonge Wat een tijd Meester Meester, meester, eenmaal één is want Omdat uit de kiemen, ja, dat valt niet meer. Meester, meester, meester, iemand wie zes. waar heeft mij geholpen bij de les. Meester, meester, wat is met een T. Het eerste wat ik leerde, aan w c Weet je nog, ik was mijn schooldas kwijt. Jonge, jonge, jonge, wat. niet mee Kijk, daar gaan de zoontjes van Larry Wie? De Larrysons Oh, die gaan zeker naar school Nee, ze hebben nog drie minuten over van hun speelkwartier Ja, Florisje Huisman. Ik had je gevraagd in het speelkwartier even bij me te komen. Maakt u het kort, meester? Ik wou nog een potje knikkeren. Voor knikkers is het nu niet de tijd, Florisje. Nee, dan moet u eens op de speelplaats gaan kijken. Ik bedoel, brutaal kereltje, dat er in dit speelkwartier voor jou niets van knikkeren kan komen. Nou, dan heb ik pech gehad, hè. Ik heb jou laten komen om eens ernstig met je te praten. Zullen we er dan maar bij gaan zitten, meester? Nee, we blijven staan. Florisje, heb jij een vermoeden waarom ik je heb laten komen? Ja, om eens ernstig te praten. Juist yes, ja, maar waarover? Nou, misschien hebben u moeilijkheden. Doe niet zo onbeschaamd, Vlegel. Sinds wanneer bespreekt een onderwijzer zijn moeilijkheden met de kinderen? Misschien sinds de onderwijsvernieuwing. Nee, Florisje Huisman, het gaat om jouw wangedrag. Je hebt vanmorgen weer kogon zitten eten. Nou, nou, heb je er niets op te zeggen? Nee, meester, daar kan ik niet zo gauw wat op bedenken. En nu heb je die rommel nog in je mond. Haal het eruit. Ja, waar moet ik het laten, meester? Onder de tafel of in mijn zakdoek? In de prullenmand. En als ik het nog één keer merk, dan kom je er niet zo genadig af als nu. Begripen? Ja, meester. Heb je nog meer van dat spul bij je? Ja, meester, maar ik zou het u niet aanraden. Z zou je het me niet aanraden? Wat bedoel je daarmee? Nou, het is zulke een slechte kauwgom. Het stukje dat ik dinsdag gekocht heb, begint nou wat te kruimelen. Het is pas zaterdag. En wie van de jongens wil dan nog eens een liedje zingen? Ikke. Wie is ikke? Jules de Korte. zijn soms mensen die maar klakkeloos beweren... dat er op school betrekkelijk weinig valt te leren. Ik wil hier graag voor deze microfoon proberen... een afdoend antwoord u te geven op die klacht. Want er is reden, volop reden, moet u weten... uw oude schooltje nooit of nimmer te vergeten. Al was het alleen omdat je er jaren hebt gezeten... al heb je het mogelijk net als ik niet vergebracht...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 Wie van jullie weet nog waar wij de laatste keer? Wie van jullie weet nog waar wij de laatste keer? Ja, binnen. Goedemorgen. Dag meneer. Waarmee kan ik? Ik ben een schooloptziner. Kleiterp is mijn naam. Oh, neemt u me niet kwalijk dat ik. Nee, te... nee nee nee nee, al goed al goed. Uh, juffrouw... Uh... Van Hagen. Meneer. Van Hagen, hoe juist Van Hagen juist. U bent hier nog niet lang, is het wel? Nee meneer. Vanaf uh, 3 september, als... Oh, juist, ja, ja. Bevalt u hier goed? Oh, ja, meneer, uitstekend. Prachtig, prachtig. Maar, uh, apropos, is het hoofd meneer Visser niet aanwezig? Nee, meneer. Meneer Visser is al een paar dagen ongesteld. Zo, zo, dat is jammer. Enfin, geeft u mij dat rooster eens even. Jawel, meneer. Alsjeblieft, meneer. Dank u. Eens <clears throat> even kijken. Oh, juist. U bent bezig met lezen, is niet? Ja, meneer. Daar zou ik net mee beginnen toen u binnenkwam. Juist, juist. Nou, dan zou ik zeggen, gaat u daar maar eventjes mee verder? Ja, jawel, meneer. Hm. <coughs> um, kinderen, wie van jullie weet nog waar wij de laatste... Eh, wat is dat voor een lawaai Oh, eh? dat is uh, hiernaast, meneer. Dat is de zevende klas. Ja, maar is dat nog in toezicht? Ja, ja, ja, ja, ja zeker, meneer. Maar uh, collega Kramer is zeker even afwezig, hè. Eh? U, u begrijpt nu, meneer Visser, ziek. Ja, maar zijn ze dan gek geworden? Hoe zit dat, hè? Wacht eens, alles eventjes. Ik zal dat. Ja, hier, stilte, zeg ik. Wacht maar, jongen. Ik zal het jou eens even, Hier, jij. En houd uit. En, en, en waar die niet meer binnen te komen eer ik je toestemming hè? Begrepen? Zo. Jullie werd gewaarschuwd. Pas op, dat ik je nog hoor, hè? zo, De harde is hersteld. Was met een gekke boel. Leuk, al een complete veldslag. Oh, daar werd toch niet gevochten, meneer? Ja, nou, alsjeblieft. Die ene grote lummel. Die had er maar die twee tegelijk te pakken. Afijn, die kan u in de gang zijn zonde overdenken. Dan zal hij er wel meer van horen. Dat verzeker ik hem. Die kraap moet streng gestraft worden. Ik zal het tegen collega Kramer zeggen, meneer. Ja, dat doe ik zelf wel. Gaat u maar weer verder. Jawel, meneer. Kinderen, wie van jullie weet nog? Vijf weet de laatste keer. Ja, wat ja. is dat nou weer? Je vrouw, je Ja, Keesje, kom maar binnen. Wat is er? Je vrouw, mogen we de meester terug hebben? De meester? Wat bedoelt je? Nou, die meneer heeft hem er net op de gang gegooid. Wij maken de arbeidsinspectie erop attent dat ons acteurtje van hedenavond, Alexandertje Pola, in de maand juni jongstleden 37 jaar is geworden. zo'n rapport thuis te komen. Ik heb het zo gekregen, vader. Ja, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar, maar die cijfers, die heb je toch te danken aan je prestaties, is het niet? Ik heb toch heus mijn best gedaan? Ik heb mijn best gedaan, zegt hij. Ik heb mijn best gedaan. En dan het twee voor Engels. Dat noemt hij zijn best doen. Je zit nou in de derde klas. Maar ik zie ervan komen dat als jij straks van de HBS af bent... dat, dat jij Engels spreekt als een, als een... Amerikaan. Nog slechter, nog slechter... En, en dan hier. Handelsrekenen een drie. In een land waar rekenen een nationale deugd is, heeft mijn zoon een drie. Ik eis van mijn zoon andere dingen. Ik eis cijfers. Ik eis hoge cijfers. Ik eis torenhoge cijfers. U, u kan wel een miljoenennota eisen. Hier, aardrijkskunde een vijf. In deze tijd voor aardrijkskunde een vijf. Terwijl de kranten elke avond volstaan met frontkaartjes. Ja, van Korea weet ik alles wel. Maar de repetitie ging over Perzië. Lees dan de krant beter? Maar, maar voor gymnastiek heb ik toch een acht? Voor gymnastiek, ja, voor gymnastiek. Maar als jij later geld wilt verdienen, dan moet je je geest scherpen en niet je lichaam. Oh, nou verdient u dan maar eens in een jaar... wat Sugar Ray Robinson in één avond verdient. Mm, Sugar Ray Robinson. Als zo'n man veertig is, dan kan hij niks meer. Dat is toch met leren net zo? Nee, nee. Wat je eenmaal geleerd hebt, dat vergeet je nooit meer. Oh, weet u dan nog alles? Ja. Dat, uh, wil zeggen... Nou ja, alles natuurlijk niet direct. Maar er zal toch niet veel zijn wat ik niet meer weet. Zo, hoe is dan de stelling van Stuart? De stelling van... van wie? Stuart. Van Stuart? Ja. Oh, yeah. ja. Ja, dat, nou, dat is nou nooit zo mijn sterkste zijde geweest. Ik, ik, ik bedoel... Uh... Dat heb ik dan van u. Ik heb voor meetkunde ook maar een vier. En wie uh, was de oom van Sarah Burgerhart? Had die een oom? Ja. Sa Sarah Burgerhart. Oh ja, dat uh, was... Uh, de, die... Kom, kom. Nee, nee, die was het niet. Ik heb voor Nederlands nog een zes. En u zou een één krijgen, voor de moeite... Nou ja, maar... Dat was uw sterkste zijde, dus zeker ook niet. Om eerlijk te zijn, nee. Wat dan wel? Tja, eens even denken. Frans. Frans? Nee, nee, nee, ook niet, nee. Zeg, vader, weet u uw eigen rapportcijfer niet meer, hè, van de ABS? Nee, dat is al zo lang geleden, dat heb ik niet onthouden. Ja, ik zou trouwens niet weten waar mijn rapport is. Oh, ik wel. Ik heb het hier. En uh, u hebt totaal één punt meer dan ik nou. Eén punt meer? Ja, voor gymnastiek. om te dutten. Tijd voor de familie van dutten. 37e hoestbuik. Ik ben vanmorgen even naar Van Tutte gegaan en ik deed mezelf open. Ik had gebeld, toen deed hij open. Toen zei hij, kom even binnen. Nou was het vanmorgen niet zo lekker weer. Dus ik zei, ach, zal ik dat wel doen? Ik heb zulke verschrikkelijk vuile voeten. Ze zei nou, dan trek je daar niks aan. Je houdt gewoon je schoenen aan, dan merkt niemand wat. Dus toen ben ik naar binnen gegaan. Toen ben ik bij hem gekomen. En toen uh, ben ik bij hem aan tafel gaan zitten. Ik kreeg een kopje thee en toen zei hij, je komt zeker je stem op me uitbrengen. Ik zei, nou, stem, als je dat een stem noemt vandaag. En dan uitbrengen, dat is ook met de nauwernood. Ik zeg maar, meneer Van Tutte, u vat dat helemaal verkeerd op. Het hindert niet op wie je stemt. Het gaat er helemaal niet om of die Van Tutte-lijst nou de grootste wordt. Het gaat er helemaal niet om of u nou straks kan zeggen... Hè, hè, die lijst van Van Tutte is de grootste. Het gaat er alleen maar om dat iedereen op dat thuisfront stemt... ...en daaraan denkt en daar een gulden voor offert. Dat is eigenlijk het hele eieren eten. Nou, toen wist hij zo gauw niks te zeggen. Toen hebben we even een tijdje gezwegen. Toen kreeg ik, want kreeg ik weer een kopje thee. En toen zijn we overgegaan tot de belangrijke onderwerpen... Ja, we hebben toen gepraat over het weer. Het was lelijk weer, dat zei ik ook, hoor. Ik zeg, het is lelijk weer. Ik zei Van Tutte, ja, wat regent het de laatste tijd, hè? Nou, toen zegt zijn vrouw, die zegt, ja, ja, het regent wel veel de laatste tijd. Toen kreeg ik weer een kopje thee. En toen zeg ik op een gegeven moment, ja. ja toen bleef ik bij dat onderwerp. Ik bedoel, je moet nooit van de hak op de tak springen, hè? Dus toen bleef ik bij dat onderwerp. Ik zeg, wat een regen vandaag, hè? Wat een regen. Nou, toen zegt Tante Koosie, nou, meneer de Klerk, Dan blijf je toch eten. Ik zeg, ja, zo hard regent het nou ook weer niet. Hm? Ja, die tante Cosie, dat is echt wat je noemt een oude vrijster. Ze doet me altijd denken aan een hengelaar. Ja, dat is zo. Dat is een beetje zo'n overeenkomst, hè? Oude vrijsters en hengelaars. Allebei scheppen ze altijd op over de rijke buit die ze zo hebben laten gaan. Hm? Hm. <coughs> Kijk, ik weer net zo'n hoestbui, hè? Kreeg ik weer net zo'n hoestbui. Zegt tante Cosie tegen me, u hoest niet slecht, hè? Ik zei, nee, dat klopt, ik heb de hele nacht geoefend. Ja. Toen zei ze tegen mij uw ogen staan beter dan de vorige week. Ik zei, ja, dat klopt ook, ik heb ze laten verzetten. Maar toen, uh, toen nodigde die van Tutte mij op om, om, om, om, om uit om op de stemmenjacht te gaan. Hè. Ik zei, nou, dat, daar zie je me niet voor, daar krijg je me nou niet voor. Echt niet, daar krijg je me niet voor. mijn handen geen geweer. Stel je voor, zeg, ik schiet mis en ik raak wat. In mijn handen geen geweer, hoor. Tussen de haakjes... Die stem die ik nou heb, die heb ik al een paar weken. Heb u nog niet gemerkt zeker, Heb ik al een paar weken, maar ik heb er een heleboel al aan gedaan, hoor. Ik ben naar echte professoren gegaan. Er kwam een grote professor aan mijn bed, zo in de geneeskunde, weet u wel. Die kwam aan mijn bed en die uh, bleef een hele, hele eind op een afstand, hoor. Want ik hoestte toen nogal erg. Ik bleef zo'n meter drie afstand. En die riep toen tegen die zuster, zuster, deze man hoest. Toen zei die zuster, ja, dat had ik gemerkt. Toen zei hij, nou, zuster, weet u wat u doet? Geeft die man drie dagen sulfanilamide. Heb ik toen drie dagen gehad. Toen na drie dagen kwamen ze met z'n tweeën. Twee professoren. Bleven op drie meter afstand. Ze met de hoesten zo. Hè? En toen ze, riepen ze op een afstand. Zuster, die man hoest nog steeds. Zei die zuster, ja dat heb ik gemerkt. Zei ze, wat heeft hij gehad? Zegt ze, nou drie dagen lang sulfanilamide. Dat is niet erg, zei ze. Dan moeten we het nou eens over een andere boeg gooien. Geeft die man nou eens drie dagen lang pentamethyleentetrazol. <lacht> toen heb ik drie dagen lang pent pentamethyleentetrazol gehad. Toen kwamen ze na drie dagen terug met z'n drieën. bleven ze weer op drie meter afstand staan, want ik hoestte zo. Hè? En toen riepen ze tegen die zuster, hoe is het nou met die man? Toen zei die zuster, nou, die hoest. Toen zei ze, zo, zo, zo, wat heeft hij nou gehad? Toen zei ze, nou, drie dagen sulfanilamide en drie dagen pentamethyleentetrazol. zei hij: nou, goed, zegt u, die, die, die, die drie professoren tegelijk. Geef hem dan nou drie dagen trinitrotoluol. Dat heb ik toen gehad. Drie dagen lang, trinitrotoluol. zijn ze daarna drie dagen, zijn nog eens met z'n drieën teruggekomen. Toen zei ze, ja, er is nog steeds geen verbetering ingetreden. We zullen deze man in vredesnaam moeten onderzoeken. En dat hebben ze nou vanmorgen gedaan. Met z'n drie. En weet u wat ze ontdekt hadden? Weet u wat ze nou vanmorgen ontdekt hebben? Ze hebben ontdekt dat ik schor was. En daarom zing ik nou vandaag geen van Tutten. maar nou doet u het. Luisteraars, dit programma wordt u aangeboden door Linkes Late Schoolgeld Inkassobureaus. De uitkomst in deze dure tijden. Is er een uitkomst? Jij, luisteraars, er bestaat uitkomst in deze dure tijden. Ik ben benieuwd. Luisteraars, gij allen, zoals gij daar aan de leukspreker zit, hangt of ligt. Gij allen, zeg ik, hebt wel eens vroeg of laat een school bezocht. Ulo, mulo, gewoon lo, bijzonder lo, openbaar lo of zelfs ho. Maar, luisteraars, heeft het het verwachte resultaat gehad? Zelden. Juist, luisteraars. Zelden of nooit. Wie uur kan heden ten dagen nog rekenen? Wie uur spreekt er nog vloeiend Grieks, Latijn of Algebra? Hoe vaak is er niet tegen u gezegd? Jij moet je schoolgeld eens terughalen. Inderdaad, luisteraars. Tegen ieder van u heeft men vroeg of laat gezegd... Jij moet je schoolgeld eens dus terughalen. Maar hebt gij dat ooit gedaan, luisteraars? Hebt gij ooit uw schoolgeld teruggehaald? Nee, niet waar. Gij wist niet waar u u moest vervoegen. En toch zout u zo'n extraatje best kunnen gebruiken. En of? Luisteraars, Linkes late schoolgeld in belasten zich gerne met het terughalen van uw schoolgeld. Was uw schoolonderwijs onvoldoende of zonder resultaat? Linkes laten schoolgeld in kassenbureaus... halen uw schoolgeld voor u terug. Zend ons nog heden een stuntelig gekrabbelde... slecht geschreven en abominabel gespelde briefkaart... onder vermelding van de school die gij hebt bezocht. Wij halen uw schoolgeld voor u terug. Hebt u ooit vergeefs gelest? Schrijf het ons, wij doen de rest. Zijnloze tevredenheidsbetuigingen liggen op onze bureaus ter inzage. De heer J de A, schrijft ons... Als dat ik uh, in alle klassen heb moeten zitten blijven met een F... maar van met een F het door uw edeles teruggehaalde geld... reis met I.I. ik nu in een slij. De heer K.T.P. schrijft ons... Uh, van mijn door uw teruggehaalde... Uh, schoolgeld gaan nu mijn eigen kinderen weer naar school. Het hunne mag u later ook terughalen. De volgende klok wordt weer door iemand anders aangeboden. Blondje. De knapste van onze klas Blondje, blondje Maar weet je dat jij wel de liefste was? Blondje, blondje Je ogen zo groot en zo blauw Ik maak je sommen, het kon mij niet komen. Ik deed het alleen maar voor jou Jantje zat voor me en leerde zijn les in de derde van de HBS. Hij was zo verliefd, maar hij had geen succes in de derde van de HBS. Hij maakte mijn sommen, desnoods algebra en liep me na schooltijd direct achterna. Hij stond als een ridder voor mij op de bres in de derde van de HBS. Het is alweer jaren geleden En Jantje zingt tevreden Blontje, blondje Je was niet de knapste van onze klas Blontje, blondje Maar weet je dat je wel de liefste was Blontje, blondje Je ogen zo groot en zo blauw ik maak hier sommen, het kon mij niet komen, ik deed het alleen maar voor jou. Hij gaf een lipstick, parfum, zo'n fles, in de derde van de HBS. Ik had veel aan wel vier, vijf of zes, in de derde van de HBS. Jantje vocht hard voor zijn plaats bovenaan Maar Nederlands scheen hij heel slecht te verstaan. Ik zei dus in het Engels, I'll never say yes In de derde van de HBS Het is alweer jaren geleden En Jantje zingt tevreden Blontje, Blontje Je was niet de knapste van onze klas Blondje, blondje, maar weet je dat jij wel de liefste was? Blondje, blondje, je ogen zo groot en zo blond. Ik maakte je sommen, het kon mij niet homen, ik deed het alleen maar voor jou. Blondje, blondje, je was niet de knapste van onze klas. Blontje,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 Thuis? Nee, nee, die is naar het strand met zijn moeder. Oh, wanneer komt hij terug? Straks. Als het donker is? Ja. Waarom is hij nou niet thuis? Nou, het is toch te vroeg. Het is pas drie uur en zijn moeder komt pas om zeven uur met hem terug. Het is geen drie uur. Het is negenentwintig uur. Ja, goed hoor, het is negenentwintig uur. Wat wou je van Wimpie? Ik wou met hem spelen. Dag hij soms dat ik hem wou opeten? Zeg, hoe heet jij eigenlijk, jongetje? Jan Istri. Wat? Ik zeg dat nog eens? Jan Istri. Ah ja. Nou, Jan Hutsefluts, ik zal zeggen. Ik zal zeggen dat je er geweest bent, hoor. Je mag me geen Jan noemen, ik heet Jantje. En je zei dat je Jan heette? Ik heet Jantje. Goed, goed, goed, goed. Jantje dus. Nou, dag, Jantje. Ja, wacht even, wacht even. Wat, wat doet Wimpie nou aan zee? Nou, misschien uh, pootjebaarden. Hé, met dit weer zeker. Nou, de, dan speelt hij in het zand. Waarmee? Dat weet ik heus niet. Ik ben hier en hij is daar. Hoe kan ik nou weten wat hij doet? Nou, je bent toch de vader? Ja, maar dan moet je eens luisteren. Ik heb het te druk en ik zal Wimpy wel zeggen dat je er geweest bent. hè? Dat is hij ook. Hoe kan je het hem dan vertellen? Ik vertel het hem vanavond als je thuis komt. En nou ga ik heus de deur dicht doen, Jantje, want ik heb het erg druk. Dag, Jantje. Ik, ik, wacht nou even. Ja, wat nou weer? Ik had vergeten netjes dag te zeggen. Ja. mogen zeggen: Laat je niet in luren leggen. Twee die op de hoogte zijn, zelfs op politiek terrein: Dat zijn freule Rad van Tongen en haar tuinmansknecht. Ben, goedenavond, freule. Goedenavond, pepin. Wat is je gewoon, vragen. Ken u het misje deze wij? Ja, zeker, Pepijn. Ik heb deze week 100 gulden gekregen... van Van Heskes om op de gewone man te stemmen. In die thuisfrontprijsvraag. Uh, stemt u nou op de gewone man? Nee, want ik heb ook 100 gulden gekregen van Wim Jansen... om op twee miljoenen zien te stemmen. Maar dat is toch oneerlijk, vrouw, Ja, Pepijn, dat had ik inmiddels ook gemerkt... En, eh, uh, wat doet u nou, vrouw? Hè? Nou, Pepe, ik zal nog op Van Tutte stemmen. Van mij zullen ze niet kunnen zeggen dat ik ben omgekocht. Ik heb tenminste nog het geluk dat ik salaris krijg. Hoezo, Pepe? Nou, vrouwen, in Perzië krijgen de ambtenaren geen salaris meer. Ah. Bij wijze van bezuiniging. En ze hebben daar alle dienstauto's afgeschaft. En de rijksbureaus... ...mogen niet meer in gehuurde gebouwen en zo huisvest worden. Houd je me nu, pijn. De ambtenaren geen salaris, geen dienstauto's... ...en geen rijksbureaus in flatgebouwen. En zoiets wil een beschaafd land heten. Straks hoeven de mensen daar ook geen belasting te betalen. Ik moet er niet aan denken. De wereld is één grote kinderkamer. Dat persje staat gewoon nog in de kinderschoenen. Ja, vrouw het Persische volkslied is bij ons een bekend kinderhempje. Wat vertel je me nu van nonsens, Pippi? Hoe is dat volkslied dan? Ja, naar bed, naar bed, zei Mosadek. Eerst nog wat olie, zei Harriman. Waar moet ik het halen, zei Abadan. Uit Engeland spaarpot, zei Hussein Fatimi. En wat je niet krijgt, zei Mosadek, dat niet. En Farouk riep. krip, toe dan, dan pik ik de shoe dan. Ja, zo kan je doorgaan, Pepe, zo kan je doorgaan. Heb je gehoord, Fralen, dat er nou weer een hele Poolse trouweler van achter het ijzeren gordijn is ontsnapt? We hebben nou al van alles gehad: vliegtuigen, treinen en boten. Het schijnt daar niet allemaal op rolletjes te gaan. Nee, Pepe, als alles daar op rolletjes ging, rolde er nog veel meer de grens over. Die grote wol moest ook maar eens achter zijn ijzeren vitrage vandaan komen. Vind je niet, vrouw? Nou, er is wel kans op, Pepijn. Want het scheen dat grote wol over die veertien punten van Adenauer toch wel wil komen praten. Maar het hem wel. Dus het weer haakt, is, is dat nog niet zo te tuin. Nou, Frale, wat dat amputeert. Ik heb een nieuwe cactus gekweekt. En hoe heb je die dan wel genoemd, Pepeen? Aardenauer vrouwelijk. Waarom dan wel, bewegen? Hij heeft veertien stekelige punten. Dit was negenheid Tweetal Amsterdamse muzikanten Dit was negenheid de klok Verbrak de harmonie door dissonanten Wie hen op straat passeerde kreeg een klap in het wist Maar de politie kwam erbij toen was het gauw beslist En tweetal werd van slagwerker in één slag nu cellist Dit was negenheid de klok Dit was negenheid de klok Professor van den Berg vond nieuwe normen. Dit was negenheid de klok. waarnaar hij onze klokken wil hervormen. Tenzij de bergen muisbaar kregen wij dus met de tijd. Een klok die ons meer zon schenkt en daardoor veel vrucht bereidt. Geheel dus naar het voorbeeld van de klok die negenheid. Dit was negen Dit was negenheid de klok. Dit was negenheid de klok. Mossadek de Brit in Iran wipte. Dit was negenheid de klok. Zorgt Farouk voor de plagen van Egypte. De rus kijkt bij dit alles toe en glimlacht heel tevreden. Al is hij atheïst, toch valt zijn bijbelkennis mee. Hij denkt naar faro's plagen, komt er vaak een rode zee. Dit was negenheid de klok. Dit was negenheid de klok. Zeg luisteraars nog voor het Sinterklaas is. Dit was negenheid de klok. Weet u de baas al die baas boven baas is? U komt toch voor het thuisfront alle graag over de brug. Toevul dan gauw die kaart in en stoer ons uw gulden vlug. U krijgt als u op wie ook center er terug. Dit was hei de klok. Met Van Tutte. Dit was negenheid de klok, thuisfrontstrijder. Dit was negenheid de klok, voor het thuisfront. Dit was negenheid de klok, en wel te rusten. Dit was negenheid de klok. Dit was negenheid de klok, waaraan medewerkten... Lily van Hagen, Connie Renoir, Bam Huskes, Dries Krijn... Sylvan Pons, Pierre van Oostade, Piet Ekel... Alexander Pola, Jules de Korte, de Larry Sands, Harry Bronk en Jan de Klaire. Guus Jansen zat aan de vleugel en het amusementsorkest stond onder leiding van Klaas van Beek. Muziekregie Piet Lustenhouwer, algehele leiding Jan de Cler. Met een brede glimlach en ook iets wat bewegelijk, kan ik u zeggen. zitten technicus Tim Corbett en ik hier naar te luisteren. En u ook, hoop ik dan maar. U hoorde Negenheid de Klok, een bijdrage van de KRO. eerder uitgezonden in oktober 1951. Een mooi moment zo op het wisselpunt van de herfstvakantie: een special van Negenheid de Klok over school. En vroeger dacht je toch echt dat er aan zo'n hele week vrij geen einde zou komen. Tegenwoordig weten we wel beter. Ook zo'n uurtje vluchten in het verleden is heel snel voorbij. Want daar luistert u naar op Radio 1 bij Max. Vragen en opmerkingen die kunt u kwijt aan nachtvluchten-apenstaartje-omroepmax.nl of u gaat naar onze site nachtvluchten.fm en daar vindt u dan tevens alle overige contactmogelijkheden. In de komende uren ook weer bijzonder radiomateriaal... uit het Nederlands Archief voor beeld en geluid. Alleen van wat recenter tijden. In het volgende uur bijvoorbeeld Christina Deutenkom. Wat jonger dan ze nu is. Het is een gesprek uit 1994. Inmiddels heeft de operazangeres haar 80ste verjaardag gevierd. Het is nu eerst tijd voor een kort journaal. En daarna zijn we bij u terug. Graag tot zometeen.